NOS, NOS Radio Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, dit is het begin van aflevering 9452 van NOS Langs de lijn. Het komende uur kijken we vooruit naar het sportjaar 2011. We gaan op bezoek bij sporters van wie we wat verwachten. En die sporters zult u op een andere wijze leren kennen. Want we belichten ze in een wat andere omgeving dan u normaal van ons gewend bent. Zo hoort u dit uur, Robert Geesink, die voor het eerst de Efteling bezoekt... en uitgebreid praat over de dood van zijn vader. Ja, nou, nou, Uiteraard op dat moment uh, kan het je allemaal even heel erg weinig schelen. Um, uh, aan de andere kant, even later komt wel weer het, uh, het idee dat natuurlijk mijn vader uh, mijn grootste fan was... Die, uh, zoveel mogelijk bij was. En hij uh, zou niets liever willen... Uh, dan dat ik uh, alles aan ga doen om een nog mooiere carrière op te bouwen... dan uh, die ik tot nu toe al heb. En wat dacht u van Turne Epke Zonderlands? Hij speelt gitaar. Uh, ja, ik ga nu even een nummertje spelen van uh, Matt Costa. Aster. Ja, en alleen dan uh, zonder zang natuurlijk. <laughs> En verder Elko Sint-Dicolaas. Hij won als teamkamper zilver bij het EK in Barcelona. Straks probeert hij ook te winnen met Mens Ergen niet. En wat denkt u van Hinkelien Schreuder? Die vertelt met de bijpassende muziek over haar sportieve wereldreis. Mijn koffer kwam niet aan. Ik was gewisseld van hotel. Het waren een aantal organisatorische dingen die niet helemaal goed liepen. En op dat moment dan merk je wel dat je, dat je op jezelf aangewezen bent. En ja, ik heb er veel van opgestoken. Maar we beginnen met Theo Bos. De baanwielrenner van Waleer rijdt al een tijdje hoofdzakelijk op de weg. Vorig seizoen deed hij dat nog bij Cervelo, maar die ploeg hield op te bestaan. En dus is Bos terug bij de Rabo Wielenploeg. Als sprinter zal hij successen moeten gaan boeken tijdens de grote rondes, zoals de Giro en de Vuelta. Maar ondertussen kruipt het bloed natuurlijk waar het niet gaan kan, op de wielenbaan. Want in maart is het WK in Apeldoorn en daar wil Theo Bos bij zijn. Een reportage van Floris van Horen. We zijn op de weg. Tweede plaats, dat is vertrekken Theo Bos. Dan hebben we dan onder nummer 29-rijden Michel Kretel. Theo, wat ben je nou? Een baanrenner die op de weg ook rijdt, of een wegrenner die af en toe op de baanswedstrijdjes meepikt. mee Ja, dat laatste. Ik ben uh, wegrenner en uh, ik rijd af en, toe, uh, af en toe op de baan. En dat is uh, prioriteit voor mij. Of, uh, prioriteit is de weg voor mij. Dus uh, dat is het belangrijkste. Waar ligt je hart? Ja, op dit moment uh, ook wel de weg natuurlijk. Uh, ik, ik rij bij een mooie ploeg. Uh, ik rij het grootste gedeelte van het jaar uh, op de weg. En uh, ja, ik heb zo lang op de, op de baan gereden natuurlijk. Uh, uh, dat vind ik wel heel mooi. Uh, maar het uh, wegrennen, dat uh, ja, vind ik ook super mooi. Is je baancarrière afgerond? Vijf keer wereldkampioen Olympisch Zilver? Ja, ik, uh, op de sprintnummers wel. Uh, daar, daar, ben ik onderhand wel, ja, daar, ben, daar was ik in 2008 klaar mee. En, uh, en daar met de sprintnummers ben ik gestopt. En uh, ik ben me ja, gaan richten op de weg. En ik rij, uh, ik rij af en toe uh, baanwedstrijden op de duur onderdelen. Dus, uh, en met name koppekoers, zesdags. En uh, daar ben ik met name geïnteresseerd in. Hoe ga je dat dit jaar doen? Ja, ik, uh, dit jaar uh, rij ik uh, niet zoveel wedstrijden op de baan. Uh, ik bedoel, ik, rijd, ik start wel in Rotterdam in de, in de zesdaagse. En uh, daar wil ik wel uh, ja, laten zien wat ik kan. Maar uh, voor mij is het belangrijkste zijn de wegkoersen. En in principe rijd ik uh, einde van het seizoen nog zesdaags van Amsterdam. En uh, dat vind ik gewoon super leuk om te doen. En dat vind ik mooi om te doen. Um, en uh, dan heb je ook nog het WK hier in uh, uh, Apeldoorn. Maar uh, ja, voor, voor mij is het belangrijkste dat ik, uh, dat ik goed rijd in, uh, in de Giro straks en uh, in het voorjaar. Bos zelfverzekerd. We gaan naar de laatste ronde. En Bos moet nu buitenom. Oei, het verschil is wel groot. Gane aan de leiding. Maar Bos komt terug. Bos komt heel goed terug. Bos komt buitenom. En gaat nu gelijk op met de Fransman. Wordt hij wereldkampioen. Daar komt Bos en hij wordt het. Theo Bos, wereldkampioen sprint. Na 33 jaar weer een Nederlander. Een historische race. We gaan naar de bel. En Bos rijdt op voorsprong. Maar we weten hoe het ging in de laatste omloop. Laten we dus niet te vroeg juichen. Bos op voorsprong. Daar komt Bailey. En Bailey komt al vroeg. Bos nog aan de leiding. Bos de binnenbocht. Bailey komt eraan. Bos en Bailey. Bos of Bailey. Het wordt Bailey. Bos is verslagen. Zilver voor Theo Bos. Wat speelt Londen in jouw hoofd? Ja, Londen is wel een uh, mooie wedstrijd natuurlijk. Uh, Olympische Spelen. Hij uh, ja, heeft veel impact en uh, ja, je kunt daar uh, medailles winnen. En ik denk, uh, ja, dat heb ik al uh, hier al vaker gezegd vandaag, dat ik denk, uh, uh, degene die afgevaardigd wordt voor Nederland, dat die ook echt medaillekandidaat is. Dus, uh, en uh, ja, ik denk dat het zo'n mooie wedstrijd is dat je niet uh, direct nee daartegen tegen moet zeggen. Welk onderdeel moet je dan aan denken? Ja, dan heb je, dan praat je over Omnium. Dat is een uh, interessant onderdeel omdat je uh, sowieso twee onderdelen uh, daarvan heel goed beheerst is. Dus, uh, 250 meter en een kilometer staan de start. En daar ga je sowieso veel punten pakken. En uh, dan heb je een achtervolging, heb je een puntenkoers, scratch en afvalkoers. Uh, dus dat, uh, ja, dat, die, die, die andere onderdelen, dat is nog eventjes uh, kijken hoe ik, uh, hoe ik dat verteer. Is dat ook een onderdeel wat goed combineren is met een wegseizoen? Nou ja, kijk, als je ziet bijvoorbeeld dat uh, bijvoorbeeld renners zoals Bradley Wiggins... die rijden dan de Giro als voorbereiding voor de Spelen. En uh, die rijden dan ploegachtervolging en achtervolging. Wat uh, ja, gewoon een hele korte inspanning is eigenlijk. Maar vier kilometer, dat is gewoon een soort uh, verlengde sprint. En uh, dus, ja, als je dat ziet, dan valt het wel goed te combineren. ik denk dat uh, de basis, de weg is altijd de basis. En uh, vanuit die basis, uh, ja, dan kun je bijvoorbeeld uh, andere disciplines gaan doen. Mannen vliegen hier zojuist voorbij en wachten bij de aansluiting dat ze kwetteren binnen gaan, want dan pak je 25 punten als je het goed Je keert terug bij de Rabobank ploeg. Hoe staan zij tegenover jouw baanambities? Ja, kijk, uh, zij weten dat ik uh, hoe ik uh, afgelopen jaren heb aangepakt ook bij Cervelo. Daar heb ik gewoon altijd de baan ernaast uh, gedaan en uh, ja, altijd. Uh, op die manier, wat ik net zeg, dat je dat elkaar versterkt. Dus dat je goed kan presteren op de baan, maar dat je uh, die prestaties ook, uh, ja, dat die helpen om goed te presteren op de weg. En, uh, dus zij staan daar uh, heel open in. En, uh, ja, als ik bijvoorbeeld het afgelopen seizoen kijk, uh, ja, dan win ik uh, wedstrijden in uh, februari uh, en april, uh, uh, februari, maart en april. En uh, ja, dan kwam ik eigenlijk, heb ik zes dagen van Rotterdam gereden. reed ik Qatar en uh, daarna ging ik super goed rijden. En ik reed eigenlijk in Qatar al heel goed. En uh, ik denk dat het ook kon, gewoon kwam omdat je ja, Rotterdam hebt gereden. Ik had Amsterdam gereden. Dat zijn toch, uh, ja, dat is toch twee keer zes dagen dat je eventjes uh, goed prikkelt. En goed voor je snelheid. En daarbij ook één keer in de week gewoon met de selectie mee traint. Uh, ik denk dat dat uh, uiteindelijk uh, voor mij heel goed was geweest. En zij weten dat ook. Uh, als ik bijvoorbeeld mijn, uh, afgelopen schema, het schema van afgelopen jaren uh, neerleg... Uh, ja, dat is toch een... Uh, ja, zij, zij weten dat ook uit, de tijd van mijn, uh, uit mijn tijd bij de Continentenploeg... dat dat, uh, dat het goed is geweest. En dan zien we daar rechts van de weg een treintje van Petaki. Nou moet Petaki het zelf afmaken... Samen met Kevin is het. Is Kevin is aan de buitenkant van de weg die met meters voorsprong deze sprint gaat winnen. Maar Kevin is als hij niet stil wil, wil hij. en hij wint inderdaad zijn de derde overwinning voor Pakati voor Ferrar. Dat zijn de eerste drie van deze etappe. Hij Mark de Kevin is ook een succes, was ook een baanrenner. Ja. Wat heeft Mark Kevin wat jij nog niet hebt? Nou, in ieder geval uh, twee wereldtitels op de koppenkoers en. Uh... Kijk, als, je, als je bijvoorbeeld zijn carrière bekijkt, uh, zijn doorbraak was in 2008. Toen werd hij in Manchester uh, wereldkampioen, koppelkoers. Daarna ging hij naar uh, de Ronde van Italië. Toen won hij daar een aantal etappes in uh, Italië. Toen ging hij naar de Ronde van Spanje. en Toen won hij daar vijf, uh... zei ik Spanje of zei ik Frankrijk. In ieder geval ja. hij won vier etappes in de Ronde van Frankrijk. En toen ging hij naar Peking. Uh, in Peking reed hij op de baan. En dat uh, mislukte jammerlijk. Toen reed hij koppenkoers met uh, Wiggins. Maar het is een en al succes uh, bij die jongen geweest. en uh, Ik hou hem ook wel een beetje als voorbeeld van uh, hoe hij dat seizoen heeft uh, gepland. Zo probeer ik dat ook een beetje te doen. En, uh, dat, ja, het is natuurlijk super hoog gegrepen, maar uh, ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is. Maar als je een vergelijking maakt, zeg maar fysiek als atleet... Uh, zijn er overeenkomsten tussen jullie? Nou, als je ons zo op het eerste eerst gezicht ziet, uh, totaal niet. Kijk, hij is heel klein, uh, wat gedrongen. En ik ben uh, een van de langste renners van het peloton. Hij is wat lichter. Uh, maar als je kijkt naar uh, ja, de kwaliteit, uh, hij is intrinsiek ook super snel. Uh, so, ja, ik denk wel de snelste renner van het uh, peloton. En hij heeft de beste trein uh, tot zijn beschikking. Dus uh, die twee factoren maken hem de beste, renner, de beste sprinter op dit moment. En uh, ja, het is aan ons om uh, dat in ieder geval uh, te benaderen, dat niveau. Waarom wordt 2011 een succes? Uh, waarom wordt 2011 een succes? Nou ja, wel in ieder geval mooi dat je zo positief denkt. Uh, ja, ik, uh, ik hoop ook dat het een succes wordt. Uh, maar... Um, ik heb afgelopen seizoen heb ik vier overwinningen behaald. Mijn doel is voor dit jaar om uh, meer overwinningen te behalen dan dit jaar, dus, uh, of dan vorig jaar. En, uh, dus ja, dat zullen dus, dus minimaal vijf overwinningen moeten zijn. Maar uh, nou ja, goed, uh, dat is een beetje mijn doel. Wilrenner Theobos in een bijdrage van Floris van Horen. Van het wielrennen naar het zwemmen. Want in de tweede helft van juli wordt uh, in Shanghai het WK lange baan gehouden. Dat is een groot toernooi natuurlijk, belangrijk ook. Want de sporters kunnen zich daar plaatsen voor de Olympische Spelen. Nou, een van de zwemsters die haar zinnen heeft gezet op dat WK is Hinkelin Schreuder. Een reislustig type. Afgelopen najaar vloog ze in korte tijd tienduizenden kilometers... om op de meest uiteenlopende plaatsen wereldbekerwedstrijden te zwemmen. Reizen is dan ook haar grote passie. Een reportage van Edwin Cornelissen. Nou, heb je alles bij je, Enkelie? Ik wel, ik hoop het in ieder geval. Paspoort, koffer? Ja, het zit er allemaal in, dus... Uh... Even kijken naar het bord, het was de KL... 13 nog iets, we gaan, uh, we gaan uh, vandaag naar Sint-Petersburg om tien over één. En uh, als het goed is, lukt het allemaal. Ja, en dan staan we op Schiphol. Dat is voor jou bekend terrein, denk ik zo. Dat klopt. Want reizen, dat loopt net als zwemmen, als een soort rode draad door je leven, denk ik, hè? Ja, en dat vind ik ook heel leuk. Ik, um, ik vind het, het reizen zelf misschien niet zozeer. Het in en uit de vliegtuigen en het wachten en soms dealen met vertragingen en uh, verloren koffers. Maar um, ja, het reizen zelf het mensen ontmoeten, andere culturen leren kennen... Um, over de hele wereld dingen bekijken, dat is wel iets wat ik ontzettend leuk vind. Is het reizen vanwege het zwemmen of is het ook wel reizen voor het reizen? Nou, de afgelopen tijd heb ik eigenlijk alleen maar kunnen reizen vanwege het zwemmen... omdat, uh, omdat het gewoon een hartstikke druk seizoen is geweest met heel veel wedstrijden. En voorlopig uh, um, heb ik ook nu zoiets van, nou, als ik weer het vliegtuig in moet... het is wel eens goed om thuis even alles op orde te krijgen... Maar um, reizen, echt om het reizen, om vakantie te vieren en om, om rond te trekken en zo, dat doe ik ook heel graag. En dan echt naar de verre orde? Ja, ja. Ik heb een mooie reis naar Cuba gemaakt. Uh, um, naar Rome ben ik, afgezien van het zwemmen, ben ik ook een keer gewoon naartoe gegaan om echt gewoon de stad te bekijken. Mooie dingen te zien, naar New York. Uh, ja, Australië rondgetrokken, dus uh, echt wel dingen... Gewoon dat je de tijd hebt om dingen te kunnen zien. Ja, en als je het hebt over zwemmen en reizen, dan kom je natuurlijk al snel terecht bij uh, dat wereldbekercircuit van de afgelopen najaar. Een wereldreisende notendop. Um, na het EK was het de eerste World Cup die georganiseerd werd in, de, in, de West, in een reeks van zeven in Rio de Janeiro. Mijn koffer kwam niet aan, ik was gewisseld van het hotel. Het waren een aantal organisatorische dingen die niet helemaal goed liepen. En op dat moment dan merk je wel dat je, dat je op jezelf aangewezen bent. En ja, ik heb er veel van opgestoken. De rest van de wedstrijden is, uh, is dat beter gegaan. De mooiste herinnering. Ik denk wel dat dat, uh, dat dat Brazilië is, omdat ik daar iets meer tijd had. Omdat het een losse wedstrijd was. Ook omdat ik nog nooit in Zuid-Amerika op het vasteland geweest was. En, en daar dus wel wat dingen heb kunnen mogen kijken. De stad zelf, um, de favela's. Uh, het Mount Sugarloaf, het Christusbeeld. Nou ja, gewoon het wandelen aan de, aan de Copacabana. Weet je wel, het feit dat je daar bent en, en een beetje de sfeer kunt opsnuiven. dat was heel, heel bijzonder. En daarop volgde een. Uh, een een reeks van drie wedstrijden in Azië, Beijing. En daar mochten we in, uh, in de Watercube zwemmen, dus in het uh, Olympisch Bad. En dat was een hele opluchting, want ik had, uh, er waren verhalen rondgegaan... dat er een heel waterpretpark van gemaakt zou zijn... en dat het helemaal, helemaal veranderd zou zijn. Dat was dus niet het geval. Het, het was ook wel een opluchting dat ze van zoiets... wat in mijn herinnering als zoiets speciaals uh, ja, gegroefd staat... Um, ...dat het in ieder geval nog wel was en dat het serieus behandeld wordt op dit moment. Dus dat was heel mooi. Naar Singapore. En dat is ook een ander klimaat. Uh, daar zwommen we buiten en dan is het ineens 33 graden hartstikke vochtig. En daarnaast um, zijn we naar Tokio gegaan. En ik zeg we, omdat het een hele, hele groep is die dan van wedstrijd naar wedstrijd gaat... En in Tokio was het, uh, nou, 20 graden, weer een, weer een uurtje later, uh, ja. En de, en, en, en de laatste wedstrijd, dus inmiddels ben je dan een week verder en alleen maar wedstrijden gezwommen. Dus uh, ja, dan wil je ook wel een beetje moe zijn soms. De eerste dag na een wedstrijd is meestal de reisdag, dus ja, van... Van Beijing naar Singapore, dat doe je nog wel even over. Ik denk dat het een zes uur durende vlucht was met transfers en alles erbij. Als je met vertragingen te maken hebt, ben je heel laat in het hotel. En dan heb je nog één dag om te herstellen voordat de volgende wedstrijd begint. En daarna was het Berlijn. Moskou. Stockholm. De eerste wedstrijd in Berlijn. Nou, dat ging ook fantastisch. Daar waren ook uh, um, zwemmers van uit Nederland. En op het moment dat er landgenoten zijn en op het moment dat er mensen zijn waar je mee kunt overleggen... al is het maar overleggen, want je maakt nog steeds je eigen beslissing, hoor. Dat scheelt al een hele hoop. Dat is echt... Uh, ja, dat merk je. Uiteindelijk uh, ben ik derde geworden in, in, de, in het klassement. Dan is dat wel... Iets om heel trots op te zijn en dan krijg je wel een kick van, er is dus ook weer energie van en dat is wel heel mooi. De uitdaging het reizen, het feit dat je verschillende uh, plekken plaatsen aandoet in zo'n korte tijd en dan nog eens je leukste hobby mag uitoefenen en dat, uh, dat is het mooie eraan. En dan staan we in Kaline nu weer op Schiphol. Um, en het komend jaar zou je er ook wel weer aan de nodige keren komen te staan. Een nieuwe visa in de paspoorten waarschijnlijk. Voor China bijvoorbeeld, hè? Ik hoop het. De WK zal in juli in Shanghai plaatsvinden. Um, daar moet ik me eerst nog wel voor kwalificeren. In maart of april. Op de twee Cups die in Nederland gehouden worden. En ja, dat, dat wordt een... Een zware kluif, omdat de concurrentie op de vrije slag ontzettend groot is. Dus het is maar afwachten hoe dat zal gaan. Maar goed, dat is wel de uitdaging voor mij om me te kwalificeren. Want dat WK, daar is het voor jullie zwemmers allemaal om te doen hè, het komend jaar. Dat is de enige grote lange badwedstrijd deze zomer. Waar we afgelopen jaar de, de EK-lange baan hadden in Budapest en nog een twee WK, een WK-korte baan en een EK-korte baan. Nu is er eigenlijk alleen een WK-lange baan en dat is ook tevens al de eerste kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus wel heel belangrijk. Ja precies, dus het is niet zomaar een WK waar het alleen maar om de wereldtitels draait? Nee, het is de start van het Olympisch seizoen kun je zeggen. Een Olympisch seizoen, uh, is dat voor jullie heel anders dan een seizoen als het vorige? Ik denk dat het, um, dat het anders is omdat het, omdat het eens in de vier jaar maar voorkomt natuurlijk. En, het, um, en iedereen dan echt op zijn best wil zijn om zich te kwalificeren voor die Spelen. Dus dat is wel het seizoen waar je, waar je alleen maar focust op lang bad en niet zozeer een week aan korte baan nog zwemt. Of je daarop uh, uh, zeg maar voorbereidt. Dat is, dat is misschien bijzaak. Maar lang bad is dan echt het hoofddoel. Ja. En jij weet natuurlijk hoe het is om Olympische Spelen te zwemmen. Uh, als onderdeel van dat gouden estafetteteam natuurlijk. Uh, dus is jouw vizier echt gericht op Londen? Nu nog niet. Ik, ga, uh, ik doe het seizoen voor seizoen. Dat is altijd uh, wat ik gezegd heb. Um, maar goed, uh, met vooruitkijkende blik... Uh, ja, hou ik me daar wel al een beetje mee bezig. En um, zwem je daarvoor ook het WK lange baan deze zomer. Dat... Uh, en voor jou als reiziger, een WK in Shanghai, is dat nog bijzonder? Ik ben al eerder geweest, in Shanghai vind ik echt een hele mooie stad. Leuk ook. De uh, wereldexpositie is er pas geleden nog uh, gesloten. Dus wie weet dat ik daar nog iets van zou kunnen zien, mocht ik het halen. Dus uh, dat lijkt me heel, heel mooi. Nou, volgens mij kun je genieten. hè? Ik ga het doen, ja. <laughs> Goeie vlucht. Dank je wel. En daar gaat ze, hinkling. Schreuder op weg richting uh, Shanghai, als het goed is, het WK lange baan. Dat in de, in de tweede helft van juni, juli moet ik zeggen, wordt gehouden. Jullie, de maand van 2K zwemmen dus. Maar traditioneel is het natuurlijk ook de maand van de Tour. En zeg je de Tour, dan zeg je Robert Gezink. De wielerhoop van Nederland heeft een seizoen achter de rug met hoogtepunten. Zo won hij drie belangrijke koersen en eindigde hij als zesde in de ronde van Frankrijk. Maar dieptepunten waren er ook. Met name het overlijden van zijn vader kwam hard aan natuurlijk bij Gezink. De Rabo-Wieleploeg van 2011 werd vorige maand gepresenteerd in de Efteling... waar Robert Geesink alvast kon denken aan de droomvlucht. De droomvlucht die hij dit jaar wil realiseren. Gio Lippens mocht met hem mee. Robert, hoe lang is het geleden dat je hier bent geweest? Uh, 24 jaar en een beetje. Maar ik ben hier nooit geweest, dus uh, <laughs> dat is de eerste keer. Echt waar? Als kind nooit naar de Efteling geweest? Nee, nee, nee. Wij, uh, nee, eigenlijk niet. Ik weet niet, wij uh, gingen niet zo heel vaak, uh, we gingen wel vaak op vakantie of zo. Of, ja, tenminste één keer per jaar op vakantie, maar mijn vader is natuurlijk altijd vrij druk, een boerenbedrijf. En uh, dus we waren vrij, of ja, een weekje meestal op vakantie, maar er uh, moest ook alles thuis natuurlijk geregeld worden. Helemaal ja, wat dagjes uit en zo, maar uh, de Efteling was er niet eentje van, Nou, nee. Nou, ja, daar komen maar. ik pas op je hoofd. Jouw droomvlucht over 2011. Wat is je grootste droom voor dit jaar? Um, ja, de Tour blijft natuurlijk de grootste droom van het jaar. Hè. Om, daar, uh, om daar een nog beter resultaat uh, te boeken dan, uh, dan ik vorig jaar al gedaan heb. Um, daarnaast natuurlijk voor die, uh, vorig jaar, hè, 2010, met, met uh, drie hele mooie overwinningen. Waarvan uh, twee in Pro Tour ja, dat wil je natuurlijk uh, het liefst uh, nog weer, uh, een stapje, stapje verder. Al wordt het langzaam moeilijk, want er zijn niet zoveel renners die, uh, die meer dan uh, drie koersen per jaar uh, weten te winnen op dat niveau. Maar uh, ja, dat is dan ook natuurlijk een stap uh, die, die je graag wil zetten en uh, dat zou de idealen zijn. Heb jij je seizoen wel anders ingedeeld dan het afgelopen jaar bijvoorbeeld? Een succesvol seizoen, dan denk ik dan hoef je eigenlijk niet zo gek veel te veranderen. Nee, dat denk ik ook niet. In ieder geval niet qua, qua uh, planning of qua, uh, qua wedstrijden die ik ga doen. Natuurlijk er zijn er wel elk jaar dingen die, uh, waar je naar op zoek gaat, kleine verbeteringen. Uh, heel veel in samenspraak met mijn trainer, Ludelhaai, die uh, daar eigenlijk uh, ja, precies dezelfde gedachten over heeft. En uh, ook heel vaak bij mij met nieuwe, nieuwe ideeën komt. Um, zo zijn we nu al uh, in de winter nog geweest, deze winter, waar we naar mijn idee heel veel progressie hebben kunnen boeken. Um, en voor de rest, uh, ja, in de manier van training... We iets meer uh, dat doen op de manier waarop ik het vorig jaar voor Montreal en voor Emilia gedaan heb, ook naar andere wedstrijden toe. Omdat het uh, ja, blijkbaar voor mij heel erg goed, uh, goed werkt. Het voorseizoen, gaat dat wel anders worden? Want vorig jaar was jouw doel natuurlijk ook wel uh, op Luik-Bastinaken-Luik gericht op de Waalse pijl, de Amsterdam Gold race. Uh, nou ja, het kwam er niet helemaal uit zoals je dat misschien wel verwacht had. Ik kan me voorstellen dat dat wel een van die doelen is waarvan je nu zegt van nou, in 2011 wil ik daar echt absoluut op het podium staan. Uh, ja, nee, zeker. Kijk, het, uh, ik was het al bijna vergeten door het hele goede seizoen kwam kwam Dat eigenlijk die periode voor mij nogal, uh, nogal uh, uh, tegenvallend was. Uh, je was zoekende, leek het wel, hè? Uh, no, nee, niet zozeer. Kijk, je wordt er natuurlijk nog altijd hier uh, door, uh, door jullie journalisten wel weer aan herinnerd. Dat, dat er ook wel dingen waren die niet zo goed waren. dat uh, kwam vooral dat ik denk ik... Uh, ja, wel verschrikkelijk goed was. Um, en, uh, en, en daarna nog, nog dacht een, een stapje te kunnen zetten om nog beter te worden. En, uh, en daarmee mezelf een beetje te veel over het, uh, over het randje gejaagd heb. En, uh, en ik uh, met verkoudheid en uh, ja, uh, luchtwegproblemen uh, zeg maar, uh, in die, in die uh, belangrijke koersen kwam te zitten. En, uh, in die tijd van het jaar is het sowieso heel erg oppassen met je gezondheid. Want het is natuurlijk nog, uh, nog voorjaar, zeg maar. Weliswaar het einde van het voorjaar. Maar uh, ja is dus altijd oppassen dat je niet, uh, niet ziek wordt. en uh, als ja, Topsport is, uh, is, is, is, zit je op het randje en dan moet je wel... Uh, op dat randje blijven en niet aan de verkeerde kant eroverheen schieten. En uh, dat gebeurde in die periode. En kan, ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar uh, als het gebeurt, is het wel, uh, wel, uh, wel heel erg jammer. En, en, en zijn er toch uh, vele weken van harde trainen en serieus leven... die daar, daarmee uh, niet beloond worden. En, uh, zoals ik al zeg, ik was het eigenlijk alweer vergeten... omdat het seizoen daarna eigenlijk fantastisch was. Maar uh, inderdaad, in die periode hoop ik uh, ook dit seizoen weer... of uh, ja, in dit seizoen in ieder geval wel uh, grote... Uh, klinkende uh, uitslagen te, te rijden en uh, je het liefst natuurlijk ook het podium van, uh, van die grote koers te rijden. Is het belangrijk trouwens dat je dingen inderdaad kunt vergeten, de mindere prestaties kunt vergeten als je vooruitkijkt naar een volgend jaar? Nou ja, het is op zich best wel simpel. Want als je uh, eenmaal, uh, op een of andere manier uh, vergeet ik uh, vaak de minder leuke dingen en onthoud ik de leuke dingen. En dat is denk ik wel een goede, goede eigenschap. Zo, uh, dan blijf je terugkijken op, op mooie dingen in het verleden. En uh, de mindere dingen die probeer je uiteraard dan uh, niet te lang meer stil te staan. En uh, op een goede manier uh, af te sluiten. Ja, als je het hebt over sportieve prestaties, dan is het simpel. Dat kun je makkelijk opzij zetten. De mindere dingen op privégebied kun je veel moeilijker opzij zetten, kan ik me voorstellen. Het overlijden van je vader. Ja, zeker. Dat heeft een enorme impact gemaakt. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh... Voor mij en mijn familie is super zwaar. Mijn vader was 51 en, uh, en veel te jong. Hij uh, had gevallen met fietsen en uh, heeft eigenlijk nooit een verre kans gehad om, om, om echt uh, te knokken en, en, en aan zijn herstel te, te werken uh, door een infectie die hem uh, noodlottig werd. En, uh, ja, dat uh, was verschrikkelijk. Het was een hele, hele verschrikkelijke periode. Ja, het is nog, nog altijd heel erg moeilijk. En, en, en ik, denk, of ik hoop dat ik op een goede manier mee omga op het moment. En ik vind het fijn om weer met fietsen bezig te gaan en ik proberen voor mijn familie te zijn. En de toekomst zou uitwijzen of dat, uh, dit de beste manier was om ermee om te gaan. We uh, praten met heel veel mensen over het binnen de ploeg. Ik heb enorm veel steun gehad van, van alle kanten. Van, van, van, van, van renners tot ploegleiders van, van, uh, tot de directie van Rouwbank. Die, uh, die de, uh, ja, allemaal uh, hun medeleven aan me lieten blijken. heb jou dat verrast? Nou ja, dat was, was wel heel erg uh, ontzettend groot. Hoeveel mensen er wel niet. Uh, ja, um, aan ons mee, met ons meedachten en, en, uh, en onze beste of de sterkte wensten en, en, en, en, en dat is uh, voor mij en voor mijn familie heel, natuurlijk heel erg fijn en het, uh, dat, uh, dat er ook zoveel mensen ook op, op dat moment zijn. En het geeft ook uh, natuurlijk wat aan over, uh, over de renners en, en in wat voor ploeg we zitten. Het uh, zijn allemaal mannen die, er ook nog, uh, die het ook nog uh, oprecht uh, echt voor je zijn en dat is natuurlijk iets waar je, waar je ook uh, op sportief vlak de komende jaren mee verder kunt. Uh, verder kunt bouwen. Uh, ik denk dat uh, als je met een vriendengroep uh, naar een wedstrijd uh, toe gaat, dat je altijd sterker bent dan uh, wanneer je alleen maar uh, in dezelfde shirt fietst en, uh, en daar bent om je werk te doen. En, uh, dus uh, Ik verwacht daar uh, ook uh, grote, uh, ja, grote, grote dingen van de komende, komende jaren. Op het moment dat het gebeurde, op het moment dat je vader dat ongeluk overkwam, had jij niet lang nodig om na te denken van oké, okay, ik kap nu met het seizoen, ik ga meteen terug, ronde van Lombardije, prachtig, maar het kan me gestolen worden op dit moment. Is er daarna een moment geweest waarop je zelfs misschien wel bent gaan relativeren over het wielrennen, waarop je gedacht hebt van nou laat het maar helemaal zitten? Ja, nou, nou uiteraard, op dat moment kan het je allemaal even heel erg weinig schelen. Um... Aan de andere kant, even later komt wel weer het, het idee dat die natuurlijk, mijn vader uh, mijn grootste fan was en die er uh, zoveel mogelijk bij was. En hij uh, zou niets liever willen uh, dan dat ik uh, alles aan ga doen om, uh, om, om een nog mooiere carrière op te bouwen dan uh, die ik tot nu toe al heb. En uh, dat wil mijn moeder ook, dat wil de rest van de familie ook. Dus uh, wat dat betreft, is dat voor mij, uh, is dat voor mij niet eens een keuze. En dat wil ik zelf ook niet. Ik wil, ik wil zelf ook fietsen. En het is voor mij altijd een goede manier geweest om om zorgen en mindere dingen aan de kant te zetten. En uh, ik hoop dat het, uh, dat, het, dat het nu ook goed uitpakt. Heeft het je ook veranderd als mens? Ja, nou ja, kijk, ik denk sowieso natuurlijk... als je kijkt naar uh, wat ik allemaal de afgelopen jaren mee heb gemaakt... dat je als, uh, als uh, ja, beginnend uh, wielrenner die, die zo'n ontwikkeling doormaakt... Van, uh, een spoedcursus volwassen worden krijgt. En uh, ik denk zeker dat, dat ook dat, uh, dat helpt op zo'n moment. Omdat je op uh, ja, een manier... Uh, ja, ook, in het, ook in je sport een manier moet vinden om met emoties om te gaan en, en, uh, en dan het beste te doen. En, uh, um, dus ik dus denk dat daar de achtergrond als, als sporter ook nog wel eens uh, goed, kan, uh, goed voor kan zijn. En uh, ja, natuurlijk zoiets als je op uh, 24 jaar leeftijd dat je vader uh, moet missen. dan uh, Ja, dat is wel iets wat, uh, wat natuurlijk een grote impact op iemand maakt. En of je daardoor verandert, ja, dat, uh, dat zal een ander misschien kunnen vertellen. Maar, uh, Um, ja, ver is, is denk ik uh, voor een topspotter uh, is, uh, is dodelijk en uh, uiteindelijk is het natuurlijk, ja, het, is, uh, het heeft niet echt heel veel, er, heel erg veel zin waar wij uh, mee bezig zijn Ik bedoel, dat dient de mensen niet, behalve dat het uh, vermaak uh, voor veel, heel veel mensen is en, Dus uh, om daar te veel bij stil te staan, het heeft waarschijnlijk niet zoveel zin we zijn er bijna aan het einde van die droomvlucht. Laten we de droom maar beperken tot uh, 2011. Maar nog heel even verder kijken. De droom van die ultieme overwinning. Die gele trui in Parijs. Heb je die in je hoofd zitten? Nou, misschien dat je daar nog iets dichterbij geweest moet zijn... voordat je dat, echt, uh, uh, ja, dat gevoel echt te pakken hebt. Ik bedoel, natuurlijk, het geel is, is iets heel speciaals. En als je een andere lijn ziet rijden, denk je van... dat is schitterend, dat zou ik ook een keer willen. Maar uh, ja, laten we eerlijk zijn. Ik heb, uh, ben er nog niet uh, in de buurt geweest om, om in die trui überhaupt... naar. Uh, een uh, meter te fietsen. En, uh, misschien dat je dan uh, meer plannen gaat maken. Maar uh, inderdaad, dat is, dat is iets waar, waar, waar elke jonge renner uh, van droom naar uitkijkt. En, uh, ik hoop dat, dat, ik daar, uh, dat ik daar in de toekomst uh, goed genoeg voor ben om dat te, te gaan, uh, uh, om, ja, om dat te doen. We zijn er, we gaan uitstappen. Goed. Bedankt voor deze vlucht. Nou, laten we hopen dat het komend seizoen in ieder geval een seizoen wordt zonder ellende. Want dat lijkt me het allerbelangrijkste. Ja, nou ja, ik heb nu mijn postie wel gehad, denk ik. Mag ik hopen. Robert Geesink bleef te alvast een droomvlucht in de Efteling... samen met Giel Lippens. Het is drie minuten over half. Als u luistert naar uh, NOS Langs de Lijn, een speciale uitzending... want vanavond laten we sporters aan het woord... waar we in 2011 iets van mogen verwachten. Straks steunen Epke Zonderland nog. Die laat horen ook heel goed uh, gitaar te kunnen spelen. Maar eerst atleet Elko Sint-Nicolaas. De meerkamper brak in 2010 door met zilver op het EK in Barcelona. Nou, dit jaar staat voor hem een WK op het programma... met kansen op Olympische kwalificatie. Sint-Nicolaas heeft een heel familieteam om zich heen verzameld. Zo runt zijn zus de fanclub en is getrouwd met de trainer van Elko. Ziet de verhoudingen dan maar eens goed te houden. Geen betere manier om dat uit te testen dan bij een spelletje. Men ergen je niet. Een reportage van Floris van Horen. Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat hij hier laat zien is te uh, geloven laatste worp en de schreeuw is machtig en de ook fantastisch! Hij heeft een goede mentaliteit, die past bij een 10 bij een winnaar. Je moet die zetten hè. Waarom? Ja, ja. Dat is de regel bij ons. <laughs> Ja, wanneer een speler 6 werpt is hij verplicht een nieuwe pion uit B op zijn cirkel A te zetten, nogmaals te werpen en met deze pion verder te spelen. Zelfs als hij hierdoor een van zijn ja. eigen pionnen uh, uit is het nou een ideale situatie voor jou? Coach, coach getrouwd met je zus, ja. zus is uh, van de fanclub. Het is allemaal met elkaar verweven. Ja, ik weet niet of dat uh, ideaal is, maar het is zeker niet, niet vervelend. Dus uh, ja, het loopt allemaal gewoon zo, het gaat goed. Dus, uh, ja. Hoe ziet jouw jaar 2011, we staan op de drempel van 2011, hoe ziet dat jaar er voor jou uit? Ja, het zal uh, beginnen qua wedstrijden met de EK Indoor. Of in ieder geval met het Indoorseizoen natuurlijk. Met EK Indoor als uh, grootste doel. In Parijs in begin maart. En dan uh, uh, eind mei Gutsis. En daar hopelijk uh, gelijk nomineren voor de, voor de Olympische Spelen in Londen. En dan... Uh, ik moet ondertussen ook gelijk werpen. En dan uh, naar de WK in Degou. Oh! Jammer. <laughs> Wat is de betekenis van dat WK? Um, ik denk dat het vooral goed is om dit jaar, uh, voor dit jaar om uh, veel ervaring uh, weer verder op te doen. WK is natuurlijk belangrijk om weer tegen de jongens, te, of tegen de mannen eigenlijk, uh, te, te battelen. En ze weer te zien. En uh, ja, kijken of ik een beetje het niveau van vorig jaar uh, weer kan halen. Ja, is het WK ondergeschikt aan de Spelen? Ja, ik denk dat eigenlijk alles uh, ondergeschikt is aan de spelen. Ik bedoel, de spelen is, is je hoogste doel. Dus uh, daar uh, kijken we natuurlijk vooral naar uit. Wat moet het voor jou al in Londen gebeuren als je naar je leeftijd kijkt? Nou, het moet niet. Ik bedoel, ik kan vier jaar later kan het ook nog wel. Maar uh, ja, het is een mogelijkheid, dus uh, we, gaan, we gaan er natuurlijk wel... Loop je er trouwens niet met die pionnen? Nee, op Dus uh, ja, we, we gaan er natuurlijk wel uh, helemaal voor, voor Londen. Ja, ja. Oh, wacht maar. Oh, dat heb je helemaal geen Oh, oké. Okay. Bij mij zeg je dat niet. Zou jij je even willen voorstellen? Uh, ja, tegenwoordig Femke de Lange. Zus van Ilko. Uh, vrouw van Vins. Voorzitter van de fanclub, verschijnbaar. <laughs> ja. Wordt er thuis wel gepraat over Ilko? Um, ja, over atletiek in het algemeen en over Ilko. Maar af en toe zeggen we ook van, uh, nu even niet. Nou, getrouwd met de trainer. Heb je nooit het idee dat je hem heel erg veel met je broer moet delen? Um, nou, ik, ik deel hem met zijn werk. En in dit geval is dat Ilko. Aan de andere kant vind ik dat juist ook wel leuk. Want dan, um, ja, ik vind het leuk om te zien hoe zij kunnen samenwerken. En um, ja, Vince heeft soms echt een rol als coach. Als wij bij een wedstrijd komen, we lopen de baan op... dan zie ik Vince een klein beetje veranderen van... Wordt hij wat ja, gefocust, dan, dan, dan is hij er voor Ilco. En op dat moment is hij de coach van Ilco. Um, zijn wij gewoon thuis, dan is hij ook mijn man. Ja, dus dat is, gaat bij ons eigenlijk. Uh, ja, dat vloeit goed in elkaar over. Nog een keer drie? Kijk, maar Ik moet vier gooien. Ik moet één gooien. Nummer zes. Hoppa. Is die wel? Ja. Mooi mooie tweede plek, zilvermedaille bij de Europese kampioenschap in Barcelona. Wat heeft dat jouw leven makkelijker gemaakt? Nou, makkelijker nog niet heel veel. Ik bedoel, het wordt alleen maar drukker en moeilijker. Maar ja, het is ook leuker natuurlijk hoe er naar je gekeken wordt vanuit, vanuit andere atleten. Maar ook vanuit jeugd, dat je ziet dat je een beetje... Een, Idole figuur wordt op de, op de vereniging met de junioren... die allemaal zeggen, hey, kijk, daar heb je Ilko, dit en dat. En dat is natuurlijk allemaal veranderd. Uh, na dit jaar, sinds het ja, succes op tv is geweest, dan uh, is het in één keer anders. Ja, het klinkt allemaal heel romantisch en charmant... maar daar koop je geen brood voor. Nee, klopt. Dus uh, de echte sponsoren wachten natuurlijk nog op wat uh, gaat komen. Maar goed, ik heb uh, sinds een... Uh, ik denk anderhalve maand uh, manager die daar uh, verder mee gaat en uh, we zullen zien wat het allemaal gaat opleveren. Is dat een tegenvallen voor je? Nou, je verwacht natuurlijk wel ergens een beetje. Een tweede plaats op een uh, EK en ik denk veel in de media geweest. En ja, hoop je natuurlijk en verwacht je eigenlijk wel dat er uh, wat makkelijke uh, contacten worden gelegd met uh, mogelijke sponsoren. En dat, dat ze nou in de rij staan, dat, dat verwacht je niet, maar ik had toch wel in ieder geval het idee dat er uh, een paar zouden, paar zouden zijn. Maar dat gaat allemaal niet zo snel. En dat heeft denk ik ook te maken met de crisis. En uh, ja, dus we zien het allemaal uh, verbeterd. Hey. Hij mag nog een keer. Nee, hey, ik had voor de eerst zes. Okay. Het <laughs> telt niet, want we deden niet op kindermensen ervind. Fins, de plannen voor 2011, zijn klaar? Ja, die waren uh, twee jaar geleden al klaar. Toen we besloten hebben na uh, Beijing om uh, door te gaan tot Londen. Uh, dat betekent automatisch dat de plannen uh, tot en met Rio eigenlijk al klaar zijn. Zijn de plannen aangepast? Uh, wel iets. In zoverre dat de, de curve van leren iets anders verloopt dan in eerste instantie ingeschat. En, uh, dus dan pas je wel iets bij, maar eigenlijk niet eens veel, nee. Is het jaar drukker geworden dan verwacht? Ja, dat wel heel duidelijk. En uh, de, de publiciteit eromheen, die, uh, ja, ik wist natuurlijk wel dat die zou komen. Uh, dat hij op deze manier heeft toegeslagen. Dat heeft meer impact gehad dan van tevoren ingeschat. En ik had toch al behoorlijk wat ingeschat, dus het is nog veel erger geweest, ja. Gaat je eigen jaar er zien zoals je het had gepland? Ja, dat gaat eruit zien zoals ik gepland had. Er, is, er zijn een aantal doelen. En een van de belangrijkste is uh, elke Olympische Spelen brengen... en daar ook op het podium te helpen. Dat is dan over dik anderhalf jaar. Is dat ook een voorlopig einddoel? Nee, het is niet een einddoel. Er liggen nog, nog hele mooie andere doelen daarna. En voor mij als coach sowieso natuurlijk. Want ik kan nog jaren mee. Um, uh, dus nee, het is, het is, het is geen einddoel. Nee. Is het een moment dat je gaat kijken van... Moeten we nog verder uh, in deze samenwerking? Um, ik maak sowieso geen afspraken voor langer dan de Olympische cyclus. Dus de afspraak die Jelke en ik hebben, die is dat met, uh, met Londen. En het kan heel goed zijn dat uh, het dan uh, voor zijn ontwikkeling veel verstandiger is... dat hij naar een andere trainer gaat. Dat zou kunnen. Oh, ik gaat bijna winnen. Nee, niet bijna. Ik ga winnen. Ja, ik wacht wachten, man. Hé, zet ik jij even je broertje je terug. Gezellig, hè? Hé, hey. broertje niet eens... Uh... <laughs> Liefde. Uh, wacht maar. Oh, wacht Vince maar. is jouw man, Elko is jouw broer. Kan jij daardoor heel goed zien waarom ze zo goed bij elkaar passen? Uh, ik vind ze allebei leuk, misschien scheelt dat. Nee, ze zijn... Um, um, ja, qua persoonlijkheid passen ze denk ik goed bij elkaar. Ze, zijn, uh, ze vinden dezelfde dingen belangrijk. Ze, ze werken allebei even hard voor een doel. Ze, ze zijn allebei erg gedreven, gemotiveerd... Um, ik vind allebei erg vrolijke mensen. Ze hebben wat veel losse werken. Ze zijn denk ik geen trainingen dat ze niet uh, keer een lachbui hebben. Dus ja, ik, ik zie wel waarom zij goed klikken met elkaar. Volgens mij zijn ze allemaal op jou te wachten. Ja, ik vergeet inderdaad dat ik moet dobbelen terwijl klets. Ja. Wat spannend, jongens. Eén keer twee. Ja. Oh. Ja. Eén ja, twee. Heb je dromen voor 2011? Mm, ja, tuurlijk, maar meer voor 2012. Met wat voor gedachten ga jij aan dat WK beginnen? Oh, met het idee natuurlijk om daar zo hoog mogelijk te scoren. En om daar uh, weer helemaal in de kijker te, te werken en uh, kijken hoe hoog, hoe hoog ik kan eindigen. Tweede op een EK is mooi, maar op de wiel zijn ze er allemaal. Ja, klopt. Er komen er nog een paar bij, maar uh, die zijn nog niet onverslaanbaar. Ben je ook benieuwd uh, waar je nu staat uh, ten opzichte van je concurrentie? Nou, op dit moment, op dit moment niet. Maar uh, straks als de wedstrijden weer komen, ben ik natuurlijk al benieuwd hoe ik er weer voor sta. Maar ook gewoon ten opzichte van hoe het uh, afgelopen jaar ging. Ben ik benieuwd hoe het gaat. En daar, daar kan je natuurlijk zien hoe het uh, allemaal loopt. En hoe het allemaal, uh, of het allemaal een beetje beter gaat weer. Ik wil nog even één doel uh, voor 2011 uh, erbij halen, um, ga je nog een beetje studeren? Ja, dat, is een goede vraag. dat is een goede vraag, maar uh, het is wel een doel ja, of een droom, ik weet het niet. Ja, wat is de name of the game? De name of the game was in dit geval mensen erg hier niet. Het werd uh, gespeeld door Eco's en Nicolaas. De meerkampen die doorbrak in 2010. Door zijn zus, die dus de fanclub runt. En uh, de man van zijn zus is weer zijn trainer. Goed, kijken wat het wordt bij het WK Atletiek. Dat wordt gehouden van 27 augustus tot 4 september in Daegu. Dat ligt in Zuid-Korea. Ja, oktober 2011 wordt de maand van de twee turnen in Tokio. En het zou eh, voor rekstokspecialist Epke Zonderland een ultieme kans zijn... om voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen te worden... en zich en pas dan ook te plaatsen voor de Olympische Spelen van een jaar later. Tien maanden voor dat WK is Zonderland nog verre van fit. Hij doet het op de trainingen nog rustig aan. En dat geeft hem dan weer de kans om uh, zich toe te leggen op zijn andere interesses. Bijvoorbeeld zijn studie geneeskunde of de muziek. Want tussen de muren van zijn huis in Heerenveen speelt Epke Zonderland graag gitaar. Voor de lol. Edwin Cornelissen was erbij. Even stemmen. Natuurlijk. Even stemmen, hè? even een uh, nummertje spelen. Uh, ja, ik ga nu even een nummertje spelen van uh, Matt Costa, Aster. Ja, en alleen dan uh, zonder zanger. natuurlijk. <laughs> We kennen jou natuurlijk als turner, maar ja, muziek speelt toch wel een rol hè, in jouw leven? Uh, ja, zeker weten. Ja, ik sowieso nu uh, gewoon qua muziek luisteren ja, dat, dat, dat doe je er sowieso wel veel, maar het speelt ook wel een rol in de turnen, zeg maar. want je, ja, als je voor een wedstrijd bent, dan wil je toch wel een bepaalde sfeer komen. En ja, muziek kan je daar wel bij helpen. En dan, ja, soms dan, dan wil je juist een beetje opgepept raken en soms wil je een beetje, een beetje rustig worden, weet je wel, dat je te gestresst bent. Ja, muziek kan er dan uh, daar zeker bij helpen. Nou, geef eens een voorbeeldje. Als je opgepept moet worden, wat draai je dan? Uh, dan, dan draai ik uh, bijvoorbeeld de uh, Arctic Monkeys op de Koets. Die, uh, dat zijn wel mijn favorieten om een beetje energiek uh, te worden. Het tempo, die adrenaline gaan voelen? Uh, ja, inderdaad. Dat is een beetje, dat is een beetje, een beetje wat snellere muziek. En dat je, ja, dan, uh, ja, als je een beetje surf bent, dan, uh, dan helpt dat je wel om een beetje, een beetje op, op te peppen. Ja. En de andere kant, als je te opgepept bent? Uh, ja, dan moet je wat rustigere muziek uh, draaien, dus dan... Uh, dan uh, Eddie Ferrer heeft dan een heel relaxed album, dat is uh, van Pearl Jam, De zanger ervan. Die liefde voor muziek is eigenlijk uh, er met de paplepel ook weer ingegoten, hè? Ja, klopt. Voor mij was ik tien jaar. Toen uh, ben, ik, uh, ben ik trompet gaan spelen. Dus eigenlijk, eigenlijk piston, dat is een kleine trompet. Ja, toen heb ik uh, vanaf dat moment gewoon uh, les, les gehad elke week. En uh, op een gegeven moment ging ik ook uh, bij een orkest. En uh, ja, dat heb ik ook uh, samen met uh, mijn broers gedaan. Want die, uh, met mijn oudste broer die speelde trompet. En mijn middelste trombone en mijn vader um, uh, trom, trom, ook een trompet. En mijn zus die speelde dwarsfluit. Okay. En we hebben allemaal bij hetzelfde uh, ork orkest gegeten. Ja, zo... Het was wel lastig om inderdaad naast na, een na sport ook daarmee bezig te zijn. Want het is natuurlijk... Uh, op die leeftijd ga je toch ook wel graag gewoon lekker buiten spelen zo. Dus we hadden gewoon te weinig tijd om daar, uh, dat nog goed te doen. En ja, toen op een gegeven moment toen, uh, dan is de rol er ook wel af. En, uh, dus uh, toen ben ik na zes jaar ben ik daarmee gestapt. Wat heb je nog meer op het repertoire staan? Kijk, Het is niet echt een... Uh, misschien voor de, voor de, voor de luisteraars niet een bekend nummer. Maar uh, dus ik vind het wel een mooi nummer. Is van... Uh, Just a Boy van Angus and Julius Stone. Misschien kunnen ze het downloaden. Ja, de tijden van de trompet zijn dus voorbij. Uh, het sporten dat is, uh, dat heeft natuurlijk alle plaatsen ingenomen. Maar toch hebben we besloten om een beetje met die gitaar aan de slag te gaan. Hè? Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk wel iets uh, meer in... Uh, in... Mijn muziekstijl en smaak, zeg maar, de, de gitaar. Jij bent echt wel van de gitaarmuziek. Ja, ja dat is inderdaad de meeste ja, muziek die ik luister. Die heeft de gitaar wel een uh, hoofdrol. En uh, ja, ik vroeger ook wel aan gedacht om gitaar te spelen, maar ja, toen was ik gewoon bezig met het uh, trompet. En uh, ja, toen heb ik uh, een paar jaar geleden, toen, uh, toen dacht ik, ja, het is toch wel leuk om wat een keer uh, ja, het misschien wel op te pakken en een beetje te leren. En uh, vrienden van mij deden het ook. En die, ging ook uh, niet elke uh, week naar les of zo. Dus ik dacht, nou ja, als ik het dan toch zelf een beetje kan, uh, kan doen... dan kan ik uh, af en toe wel eens voor gaan zitten. Dat gitaarspelen is voor jou eigenlijk pure ontspanning naast het sporten. Heb je dat ook echt nodig om even ja, die gedachten van het sporten af te krijgen? Ja, ja sowieso. Je kunt niet alleen maar met, uh, met sport bezig zijn. Dus je hebt ook... Ja... Dingen nodig die je heel erg leuk vindt om te doen. En, eh, nou, dit is al een, een van die dingen. Zeg maar. Het is leuk, hartstikke leuk leuke muziek te luisteren. maar om, Als je het kunt maken is het nog leuker. En als het uiteindelijk ook wat beter gaat, dan is het helemaal mooi. Want jouw hoe je het ook bent of keert, dat sport neemt natuurlijk een, een prominente plaats in jouw leven. Dat zal ook het komend jaar zo zijn. Hè? Ja, zeker weten. Ja, dit, dit jaar staat dan echt in het teken voor de, voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen. En dat gebeurt dan in, uh, in oktober. Dat is het WK in Tokio. Uh, daar kan jij je ook individueel al plaatsen voor de Olympische Spelen. Daar Waar het team, als ze daar willen komen, nog wat stappen moet zetten. Maar dat zou natuurlijk voor jou een enorme pak van het hart zijn. Ja, ja klopt. Ja, kijk, het is, uh, je hebt meerdere opties om je te kwalificeren voor spelen. En uh, als team zijn dus zeker een, een doel. Van ons, maar ja, als jij, euh, als jij het dubbel ook kan doen, dat je in ieder geval, euh, als jij een medaille pakt op, uh, op een toestel, dan heb je als individu uh, uh, gekwalificeerd. En dat lijkt misschien heel makkelijk, want we hebben jou dat de afgelopen jaren zien, doen... maar zo simpel is het natuurlijk niet. Nee, dan moet je gewoon een, een topprestatie leveren als je dat wil halen. En je hebt maar één kans. En dat is eigenlijk misschien nog wat moeilijker. Want turnen is niet een, is een sport waarbij het gewoon een uh, fout in een klein hoekje zit. En als het dan op het verkeerde moment gebeurt, op dat moment, dan, heb je, dan sta je met lege handen. En dan heb je ook nog een lijf dat wel eens met wat uh, mankementjes kampt. Hè? Dat hebben we ook het afgelopen jaar weer gezien. Hoe dat fit te houden het komend jaar? Ja, dat is uh, super belangrijk. Ik, uh, ik heb nu ook uh, een moment om rust te nemen voor, uh, voor mijn bestuurders. Dat is ook echt nodig geweest na het WK. Want hoe sta je ervoor qua fitheid? Ja, op dit moment uh, niet goed. Ik kan nu niet volop trainen. En dat is uh, zeker nodig als je wil opbouwen voor het nieuwe seizoen. W wat is het precies op dit moment? Nou, uh, ja, voornamelijk mijn rug, uh, die, uh, die uh, ja, voor te veel uh, irritatie zorgt. Ik heb uh, voor het WK, toen uh, was het eigenlijk heel acuut dat het, uh, dat het uh, op kon zetten, die pijn. Toen is het richting het WK, is het eigenlijk opvallend uh, goed uh, hersteld. Uh, maar blijkbaar niet, uh, uh, niet van binnen, want uh, na het WK dan is uh, de drukker toch wat weg. En dan, uh, dan sta je ook wat meer voor open. En uh, ja, toen kwam die pijn uh, toch wel wat opzetten. En uh, ja, dat houdt me nu een beetje tegen om, om, om uh, vol door te gaan. Dus eerst uh, moet ik mijn rug herstellen voordat ik uh, ja, gewoon weer normaal kan trainen. En dan heb je ook nog die chronische schouderblessure? Uh, ja, ja, gelukkig gaat die wat beter. Ik heb uh, ook uh, dit jaar is ook echt uh, moment genomen om wat meer rust te nemen. En uh, nou, uit onderzoek lijkt het, uh, dat, het uh, dat het toch wel positief ontwikkelt: dat, het, uh, dat er herstel in zit. En uh, dat was eigenlijk wel heel erg uh, goed nieuws. Ja, precies. Dus uh, daar waar je er eigenlijk vanuit ging... dat het stukje een beetje minder zou gaan worden... lijkt die val een beetje gebroken. Ja, klopt. Ja, ik had uh, inderdaad dat, dat beeld een beetje voor me. Dat ik dan uh, ja, uh, de komende jaren niet, niet beter zou worden met mijn schouders. En uh, ik, ik hoopte dan dat het inderdaad een beetje stabiel uh, bleef. Maar uh, ja, nu lijkt het toch op dat het ook uh, ja, kan herstellen. Dat het beter kan worden. Dus uh, dat is voor de toekomstperspectief natuurlijk wel heel gunstig. Ik hoop dat de spelen van... Uh, Hotel California van de Eagles. De meesten kennen die wel. Hoe ga je dat nieuwe jaar eigenlijk in? Want als je zo de afgelopen jaren bekijkt, ja, je hebt je toch wel echt genesteld, echt aan die top en vrij structureel natuurlijk. Ja, klopt. En uh, zo ga ik ook gewoon, uh, gewoon verder. En uh, ik, wat er wel een groot verschil is, dat heb ik dit jaar eigenlijk al toegepast, is dus dat ik uh, veel meer gaan richten op bepaalde toernooien en daar wil, wil presteren. En niet het hele jaar door uh, wil gaan presteren. Dat heb ik in 2009 wel gedaan en kunnen doen. Toen heb ik ook op, uh, gedurende het hele jaar alle, allemaal World Cups uh, ben ik afgegaan. En ook uh, consequent uh, goed gepresteerd. Maar ja, dat, dat kan gewoon nu niet meer. Uh, nu moet ik, uh, ja, mijn lichaam gaat te veel tegenspreken als ik het hele jaar door uh, wil presteren. Dus nu uh, richt ik me gewoon op, op grote toernooien zoals het EK en het WK. Ja, dat blijven echt uh, twee piepmomenten. Ook in Californië. <laughs> ja. En dat heb je jezelf allemaal aangeleerd? Uh, ja, ja, via internet kun je een heel eindje komen. Als je dan een, een leuk nummer kent en dan, uh, je wilt het gaan spelen. Dan kun je op internet uh, ja, zien hoe dat dan moet. En dan uh, ja, kun je jezelf een beetje aanleren. Tevreden? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is het irritant. Ik ben gewoon, uh, natuurlijk uh, een uh, hobby-gitarist. Alleen vanuit mijn sport ben ik natuurlijk perfectionist. Dus uh, ik ben uh, niet snel tevreden. Nee. Nou, klinkt eigenlijk best goed voor een turner. Epke Zonderland was dat op gitaar. Een nieuwtje vanuit de Dakar Rally. Want Gerard de Rooy is al op de eerste dag uitgevallen. De Brabantse trucker maakte een fout tijdens zijn uh, klassementsproef. Die ging over 222 kilometer tussen Victoria en Cordoba. Um, waardoor uh, zijn uh, voertuig even loskwam van de grond. En bij de harde landing blesseerde de Roy zich aan zijn rug. En daardoor moet hij opgeven. Hij eindigt in 2004 en in 2009 als derde in die Dakar Rally. Sport op Radio 1.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 Goed even kijken wat er uh, de valreep in het buitenland is gebeurd. Qua voetbal dan met name. In Engeland blijft het moeizaam gaan met Chelsea. De landskampioen won een paar dagen geleden voor het eerst in anderhalve maand. Maar liet vanmiddag weer punten liggen tegen het laaggeklasseerde Aston Villa. Op Stanford Bridge werd het 3-3. De slotfase was uitermate spectaculair. Wat gebeurde er namelijk? Chelsea stond kort voor tijd nog met 2-1 achter. DJ Drogba maakte er toen 2-2 van. Opvallend was, met name bij die goal, bij die 2-2... de geïrriteerde indruk die hij maakte en na het doelpunt. Geen idee waarom dat was. Maar goed, in de 89e minuut uh, leek de winst voor Chelsea... zoals nog uh, na een doelpunt van uh, John Terry uh, binnen handbereik. En de opluchting was uh, toen groot bij de ploeg. Maar u wilt hem al aankomen. Anderhalf minuut later maakte Clark als, alsnog gelijk. Jeffrey Buma stond voor het eerst... Uh, Bruma heet hij trouwens, stond voor het eerst bij Chelsea in de basis. De ploeg uit Londen uh, staat nu vijfde. Zes punten achter de koplopers Manchester United en Manchester City... Bovendien heeft United trouwens een wedstrijd minder gespeeld. Dan de Schotse competitie. We begon begonnen dit jaar gelijk goed met die Old Form. De topper tussen Glasgow Rangers en Celtic. Het was een mager duel. Het duel was eigenlijk niet om aan te zien. Celtic was de sterkste. Oud-Herenveen-speler Georgius Samaras was tweemaal trefzeker... en bezorgde zijn ploeg daarmee de 2-0-zegen tegen de aartsrivaal. Celtic heeft in de stand nu een voorsprong van vier punten op de Rangers. Maar Celtic heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld. En dan gaan we ook nog even kijken in uh, Spanje. Want daar gaat de competitie, alsof er geen winterstop is, natuurlijk uh, gewoon door. Spanje speelde vanavond, in Spanje speelde vanavond Barcelona. Zonder Lionel Messi trouwens. En uh, zonder uh, de kerstverse uh, aanwinst van PSV Avelay. Die zat op de tribune, want die heeft nog geen werkvergunning. Barcelona won wel, eenvoudig was het niet. In Noukamp werd het tegen Levante 2-1 door twee goals van Pedro. Bovendien was er een, een record, of een bijna record, zo u wilt... het 549ste duel van Xavi voor Barcelona. Daarmee even naar en neer het record van de clubicoon Migueli, die in 1973 nog onder Rienus mocht debuteren. Royston Drenthe trouwens. Die ontbreekt in de selectie van Hercules Alicante... voor de competitiewedstrijd morgen tegen Real Mallorca. De Nederlandse middenvelder, die wordt gehuurd van Real Madrid... weigert al een week te trainen... omdat hij nog salaris te goed heeft. De voorzitter van Hercules Alicante... vindt het gedrag van Drenthe uh, slecht. Een uh, getuige van weinig respect richting Real. Richting Hercules en zijn ploeggenoten. Uh, over twee weken wordt er betaald. Dan worden de rekeningen betaald van november. Lekker op tijd, denk ik dan. Maar goed, de voorzitter... Uh, die, uh, die is het daar dus niet mee eens. Die vinden het van uh, weinig respect getuigen. Nou, de fans zijn het met de voorzitter eens. Ze hebben de muren van het stadion van Hercules beklad met weinig vleiende teksten over de Nederlander. En ook het huis van Drenthe in de Alicante zou besmeurd zijn met uh, boze kreten. Maar dat was het voor nu wat betreft deze editie van NOS Langs de Lijn. Meer sports zometeen in Met het Oog op Morgen... dat vanwege het 35-jarig jubileum wordt gepresenteerd... door twee presentatoren vanavond. John Jansen van Galen en Annette van Tricht. Dus we kijken nog één keer terug naar het WK van 2011... met uh, onder andere de sportjournalisten Marcel Reuser en Tom van der Hek. Dat allemaal na elven. Wat mij betreft een goede avond.